Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Garnalenverwerker Heiploeg uit Zoutkamp is failliet. Het bedrijf is in Europa een van de grootste leveranciers van Noordzeegarnalen. Heiploeg zou wel meteen een doorstart maken. Door het faillissement verdwijnen tientallen banen. De organisatie gaat vandaag nog verder in afgeslankte vorm. Vliegen met sportvliegtuigen is een stuk minder veilig... dan vliegen in bijvoorbeeld een Boeing... en ook minder veilig dan het wegverkeer. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Tussen 2005 en 2011 eindigden in Nederland... 4 op de miljoen vluchten in de kleine luchtvaart... in een fataal ongeval. In de grote luchtvaart was het toen 4 op de 10 miljoen. Meestal kwamen die ongelukken door fouten van de piloot... In Limburg is de politie bezig met het oprollen van een criminele bende. In Roermond en Halen zijn drie mannen opgepakt. Ze worden verdacht van tientallen misdrijven, zoals het stelen van landbouwmachines. Defensie zoekt met speciale apparatuur naar verborgen ruimtes in de huizen van de verdachten. Premier Azarov van Oekraïne heeft zijn ontslag ingediend... en de antiprotestwet in het land wordt ingetrokken. Het gebeurde vanochtend tijdens een extra parlementszitting. Daarin worden voorstellen van president Janukovic behandeld... om de crisis in Oekraïne te bedwingen. De betogers willen dat president Janukovic opstapt. Tot nu toe heeft de Nederlandse overheid van acht mensen de paspoorten ingenomen... omdat ze in Syrië willen vechten... Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wordt aangenomen dat ze waren betrokken bij de jihad. Door het innemen van het paspoort kunnen ze niet meer naar het buitenland. Het betekent niet dat ze de Nederlandse nationaliteit kwijt zijn. Het weer, in het zuidwesten en westen bewolkt en wat regen. Het oosten en noordoosten krijgt de meeste zon. Het wordt ongeveer 5 graden. Morgen geregeld zon en het wordt kouder, min 2 tot plus 3 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Met nu, ZFM, luncht. You've done it all. It's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 Thank yeah. depend on you Ritme. Ritme. Ritme van ZFM. ZFM. Laten I've, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. the baby, I've been, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. out. Makes me feel alive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 Makes me feel alive Baby. I will bathe myself Then I'll wear you for the night Colors fading, fray ZFM Zandvoort.nl store away, it's hidden in the windows of the walls, right behind the eyes that saw it all. Now given all the facts, the circumstance, I did not believe that a romance would show itself in all. That no one really lives without giving. One... We'll yeah. Belong to Yeah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 Te vluchten, nooit shadows te hoeven zijn. Liefde om je hart te luchten, een oceaan. Alleen van mij, een oceaan.